Uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Bestaande koophuizen waren nog nooit zo duur, zegt het CBS en het kadaster. Vorige maand waren ze 7,7% duurder dan een jaar geleden. Vergeleken met zeven jaar geleden zijn huizen bijna de helft duurder geworden. Het aantal verkochte huizen daalde vorige maand met 7%. De invloed van de coronacrisis is nog niet terug te zien in die cijfers. Het ma 17 proces gaat vandaag verder. De advocaten van een van de Russische verdachten mogen zeggen welke onderzoekswensen ze hebben. Eerder zeiden de advocaten al dat ze meer tijd nodig hebben om het dossier van 36.000 pagina's te bestuderen. Hoe het MH17-proces daarna verder verloopt wordt waarschijnlijk begin volgende maand bekend.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 Veel werknemers krijgen van hun bedrijf het verzoek om salades in te leveren vanwege de coronacrisis. Dat zegt vakbond CNV na een peiling onder 1600 leden. 4% van die leden zegt dat ze zo'n verzoek van hun werkgever hebben gehad, vooral bij de grotere bedrijven. Volgens de bond kondigen veel bedrijven verlaging van het lonen aan zonder overleg. CNV-voorzitter Fortuyn begrijpt dat werkgevers het zwaar hebben, maar veel bedrijven krijgen staatssteun, zegt Fortuyn. De bond wil desnoods naar de rechter stappen om loonverlaging tegen te houden houden. En niet-witte Nederlanders hebben zelden een hoofdrol in tv-reclames en als ze wel meedoen is hun aandeel beperkt. Dat blijkt uit een onderzoek van de branchevereniging van communicatieadviseurs VEA. Volgens de branche is dat het gevolg van de weinig diverse samenstelling van de teams waarmee de reclamemakers werken. Het weer, vooral in de kustregio zon. In het binnenland ontstaan stapelwolken. Het wordt maximaal 24 graden. De rest van de week veel zon. En vanaf woensdag kunnen de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. Dit was... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 De temperaturen gaan deze week dus richting de 30 graden op. Maar de muziek zal denk ik ook wel deze week misschien meegaan gaan uh, bewegen want uh, dan heb ik al een uh, beetje vooruit uh, gekeken, want ik denk ja dat zal toch wel een beetje uitdraaien op tropische muziek of in ieder geval zomerse muziek uh, dit valt daar niet helemaal onder Phil Collins met uh, Don't Lose My Number, uh, komt uh, van een heel uh, succesvol album No Jacket Required, welkom bij dit tweede uur uh, voor Zandwoorden in de regio, want uh, ooit was dit uh, programma in het leven geroepen om in ieder geval de Zandwoorden een beetje op de hoogte te houden van wat er eigenlijk allemaal gebeurt in de tijd van het C-virus. Dat was uh, de reden waarom we dit uh, programma ooit op uh, getuigd zijn. Maar het is nu zo'n algemeen programma geworden... dat er ook allerlei andere dingen voorbij komen. Dat heb je al kunnen horen. Want uh, we hebben het net uh, in het uh, vorige uur al gehad... over bijvoorbeeld het indienen, het digitaal indienen... voor een pro provinciaal referendum. is een... Uh, een verhaal uh, geweest. wat uh, bij het Forum voor Democratie. van de provincie Noord-Holland. vandaan is gekomen. En uh, daarvoor had ik Joyce vast te houden in uh, de uitzending. En toevallig is dat ook nog een uh, radiocollega. waar ik in het verleden nog een radioprogramma mee gemaakt heb. Dus dat uh, maakt het dan allemaal iets makkelijker. om uh, het een en ander te vertellen. Straks om kwart over elf gaan we praten. met uh, de burgemeester David Bolenburg. Dat uh, herinnert er mij weer aan dat ik iets uh, klaar moet zetten. want anders dan uh, heb ik dat ook weer uh, niet, uh, niet op orde staan. Want uh, meestal sluiten, sluiten we het gesprek altijd af met een keus van de burgemeester. Een muzikale keus. Dus die gaan we straks uh, erbij halen. Nu gaan wij uh, terug naar uh, ook weer het midden van de jaren 80, Een beetje in dezelfde periode dat uh, Phil Collins dat nummer uitbracht. Uh, maar hij kan wel weer. Want het is uh, zonnetje schijnt. En dat soort uh, muziekdingetjes, uh, dingetjes die we er even tussendoor kunnen gooien. Ook uit de periode dat wij nog uh, hele foute dingen deden op zolderkamers met zenders en platendraaiers en uh, noem maar op. Want dit is uh, uit diezelfde uh periode. Alicia en Baby Talk. We ik moet er nog even bij zeggen dat de mensen in de omgeving van uh, de van Hofdijkstraat en uh, noem maar op de Hazenbroekstraat even geen water hebben tot 12 uur. Uit de piratenverleden van deze jonge heer. Maar ik weet dat ik sowieso er nog één blij mee maak. Dat is een andere radiopiraat. Die is onder andere deze radio omroep ooit begonnen. Dat is Rob Harms. Dus wat dat gaat, denk ik dat het helemaal duidelijk is om dit soort nummers weer eens even te laten horen. Alicia met Baby Talk. Het is bijna kwart over de elf. Maar een kniezoor die daarop let. Ik ga even met burgemeester David Molenburg praten. Goedemorgen, meneer Molenburg. Goedemorgen, meneer Koper. Ja, uh, want uh, het is, uh, ik weet dat er uh, op dit moment uh, een uh, er behoorlijk wat verantwoordelijkheid uh, ligt op de schouders van de burgemeester zonder wethouders, dus hoe bevalt dat? Nou, dat mag wat mij betreft zo snel mogelijk afgelopen zijn, kan ik vertellen. Ja. Um, om heel eerlijk te zijn, um, ja, is, het, is het lastig om zonder college te moeten werken. Mm -hmm. Uh, wat dat betreft, ja, je staat als burgemeester uh, boven de partijen, maar je bent ineens uh, ook verantwoordelijk voor alle dossiers die er spelen. Ja. Um, los daarvan mis ik ook gewoon de, de, de nabijheid van collega's om eens even wat dingen mee te bespreken en uh,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 het feit dat hij alleen heerschappij had, maar zo kort mogelijk heeft geduurd. Ja, dat was uh, even de voorbeteur uh, afgelopen zaterdag. Uh, in Goedemorgen Zandwoord. Hij had het ook over de openbare orde. Dus ook eigenlijk uh, hoe het uh, zich uh, nu ontwikkelt. En uh, het centrum is een van die dingen. Uh, waar uh, nu uh, wat veranderingen zijn uh, geweest. en doorgevoerd, toch? Ja, dat klopt. Ja? Uh, wat wij gedaan hebben is. Uh... ...intensief het gesprek aangegaan met de ondernemers in het centrum. Want um, nou, we hebben uh, nog steeds te maken met RIVM-maatregelen over het, uh, het afstand houden. Um, en dat betekent in feite dat op het moment dat je dat allemaal door zou voeren... ...dat de ruimte om bijvoorbeeld terrassen te hanteren... Uh, ...zeker in combinatie met het feit dat er niet zo heel veel mensen... ...in de horecagelegenheden zelf terecht kunnen... ...zou betekenen dat uh, nou ja, bijvoorbeeld een aantal terrassen überhaupt niet open hadden gekund. Dus we hebben... Met heel veel passen en meten, en heel veel overleg met ondernemers. en ook met omwonenden. op een aantal plekken besloten om meer ruimte voor de terrassen te geven. Hmm. Nou, dat, uh, dat heeft veel uh, discussie opgeleverd, maar uiteindelijk. Uh... Ja, dat, dat, we hebben wel gezegd waar de ruimte gevonden kan worden, daar, daar, daar pakken we hem ook op. Ja, er speelt ook nog iets anders. Ik weet niet of die signalen ook u bereikt hebben in dat opzicht. Er zijn horecaondernemers die, die toch nog wel een beetje moeite hebben... om bijvoorbeeld het publiek wat ze dus bij hen hebben toe te spreken... dat ze ook die anderhalve meter afstand moeten, moeten bewaren. Ja, nou, dat, dat, dat is een algemeen probleem wat we op dit moment wel in het hele land zien... Uh, kijk, die regels die zijn er. Uh, nou, afgelopen zaterdag is daar ook nog door de burgemeester van Maastricht en de burgemeester van Haarlem... hebben we daar ook bij het programma Op1 uitgebreid over gesproken. Mm -hmm. Wat je ziet, is dat uh, over het algemeen mensen de regels goed naleven... tenzij er op een bepaald moment toch uh, wat, uh, nou ja, wat, wat drank in het spel is geweest en mensen losser worden. Mm -hmm. Meestal in de loop van de avond zie je dat ondernemers wel... Problemen hebben om dan ook te zorgen dat ook binnen hun etablissement het, uh, het goed blijft verlopen. Nou, dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat uh, een aantal ondernemers uh, zeggen van nou, we gaan toch iets eerder dicht dan, uh, dan wat we oorspronkelijk uh, zouden mogen. Uh, we, we, gaan, we hanteren toch iets starke sluitingstijden. Nou, dat, dat vind ik een goede manier van verantwoordelijkheid nemen. Tegelijkertijd is het wel jammer dat het moet. En uh, nogmaals, die richtlijnen zijn er. Hm? Daar hebben we uh, uh, op dit moment mee te maken. Um, en uh, ja, ik zou. Ja, het is heel prettig als mensen zich daar ook aan houden... zonder ondernemers daarmee in de problemen te brengen... dat die als een soort politieagent moeten optreden. Ja, uh, want horeca uh, mensen staan uh, eigenlijk een beetje bekend... ja, we willen eigenlijk gasprijs zijn... en nu uh, is het meer dat ze een uh, eigenlijk zijn van de regelgeving... die gelden in dit, uh, dit land. Um, iets anders is, uh, ja, uh, we kijken ook naar buiten... en het uh, dreigt, uh, oh, dat is bijna wel zeker, uh, goed weer uh, te gaan worden. Is daar ook al eigenlijk al een scenario voor uh, denkbaar? Ja, we hebben um, natuurlijk een, een tijd lang een aantal maatregelen gehad... waaronder dat we het aantal verkeerplaatsen beperkt hebben. En op het moment dat het echt nodig was... ook de verkeerstoelating uh, uh, in Zandvoort uh, uh, beperkt. Mm. Ja, we zien dat langzamerhand het boel weer opgestart is. Er zijn weer, de strandtenten zijn weer open. Dus dat betekent dat ook daarmee de sanitaire voorzieningen op het strand... weer uh, voor een belangrijk deel in stand zijn. Um, wat wij doen is, we houden het heel scherp in de gaten... Um, we nemen liever geen maatregelen, dus we laten in principe zandvoort gewoon gastvrij zijn voor iedereen die hier naartoe wil komen. Mm. Tenzij we echt zien, nou ja, het loopt uh, helemaal uit de, de spuigaten uit. Nou, die signalen hebben we op dit moment nog niet. En dan, uh, ja, dan, dan kunnen we weer opschalen en weer maatregelen instellen. Maar nogmaals, ja, we hebben het liefst dat zandvoort gewoon functioneert als de badplaats die het moet zijn. Mits dat ja, van mensen wel verwacht wordt... Dat ze de richtlijn in acht nemen. Ja, bent u eigenlijk over het algemeen ook tevreden uh, over, uh, over de gang van zaken zoals die het uh, nu loopt? Uh, uh, ja, deze periode, om het uh, even zo uit te drukken. Ja, ja uh, over het algemeen uh, uh, denk ik dat uh, um, zowel in, uh, dus mensen zich redelijk goed aan de regels houden. Dat ook ondernemers daar op een goede manier mee omgaan. Mm -hmm. Uh, waar ik het net wel over had, er zijn wel momenten en, en plekken waar je denkt van nou ja, dan moeten we het even goed scherp in de gaten houden met elkaar. Mm. Tegelijkertijd, um, ja het is ook zo dat, dat uh, je ziet hè, dat, dat over het algemeen in het hele land uh, mensen wat losser met die regels omgaan. Nou en dat is in Zandvoort niet anders. Mm. Um, maar over het algemeen ben ik tevreden en ben ik ook heel erg blij dat we niet op elke hoek van de straat een, een boa hoeven neer te zetten om, uh, om allerlei uh, zware handhaving te gaan doen. Um, maar dat het ook vooral uit mensen zelf komt. Ja, de eigen verantwoordelijkheid. ook Waar, waar ja. u ook uh, eigenlijk op hamert. Toch? Juist, zeker. Ja, zeker. En daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Um, nou, ik, uh, we, zijn, we zijn in ieder geval wat dat betreft uh, weer helemaal bij. Dan uh, is het, uh, ja, het formele gedeelte weer afgelopen. Uh, dan gaan we weer even terug uh, naar, uh, naar de muziek muziekliefhebber weer. Want uh, ja, ik heb nog iets uh, staan, uh, David. Uh, wat jij ook heel erg uh, fijn vindt. Sjako. Uh, nou, kijk eens, dat is toch hartstikke mooi. Die, uh, ja, staan Bedacht het. Ja, ja. nou, ik, ik, je had hem al iedereen op, op een lijstje gezet... maar toen kwam Ian Curtis er nog even tussendoor... en dat was actueler. Uh, maar Chaco heb ik ook nog ergens staan. Uh, en die heb ik hier klaarstaan. Maar uh, wat heb jij met Chaco? Ja, kijk, het, het, het leuke van Chaco is dat... Uh, dat, die, dat is een band die bestaat al 35 jaar. Al, misschien zelfs langer. En uh, die heb ik van, van kleins af aan als jongetje altijd heel erg goed gevonden... Uh, en voor mij waren dat ook wel voorbeelden van, uh, van mannen waardoor ik uh, uiteindelijk uh, ook zelf muziek heb ben gaan maken. Ah. Uh, het wordt wel eens een muzikantenband genoemd. Ja. Heel veel muzikanten kennen het, terwijl ze bij het grote publiek eigenlijk nooit doorgebroken zijn. Nou ja, ik, uh, ik mag ze altijd graag horen. En uh, ja, voor mij waren het echt voorbeelden uit mijn jeugd uh, waardoor ik zelf uh, de muziek in ben. Ja, uh, Wouter Plantijd ken je die persoonlijk ook of niet? Ik heb hem wel eens ontmoet, maar uh, um, ik, heb, ik moet zeggen dat het niet. Uh, ja, hij zal me niet herkennen als hij me op straat tegenkomt. Nee, oké, okay, oké. Okay. Maar goed, uh, misschien, dat, ja, misschien in een andere hoedanigheid, maar goed. Uh, we gaan hem draaien, Shaco met Hurt. Uh, en ik uh, dank je voor uh, de bijdrage. Graag gedaan, Jaap. Een fijne uitzending hoor. Oké, okay. goed. Dat was uh, David Molenburg. Wij verder met die, uh, met die nummer van Shaco. Forget slandered or hate Or be silent or stay You still got none To be sure Wish I could lift you up. Chaco uh, En dat is een Halemse band En dat uh, verbaasde uh, mij ook niks uh, Dat uh, David Molenburg uh, dit uh, gekozen heeft uh, Als uh, muziekstuk Hij komt namelijk uit Halem Maar er zit ook nog een zandvoetsrandje aan Chaco Want dat uh, was maar kort uh, geweest want, en dat uh, kan Mick Boskamp wel beamen. Goedemorgen, Mick. Goedemorgen, Jaap. Ja, want uh, Chago heeft nog een illustere drummer in de geleden gehad. En die ken jij ook en die ken ik ook. En dat is René van Kolm geweest. Die zie ik straks. Die ga jij straks zien. Ik heb hem 12 uur afgesproken met, bij Noble Tree, dus we moeten, we moeten ook een beetje snel zijn. <laughs> ik hoor het nee, René, René, René is erg, joh. Als ik twee minuten te laat kom, dan praat hij, dan praat hij het hele uur niet meer met me. Dat? Is dat zo erg? Nou, dan, dan, dan, dan, dan, dan ga ik je daar ook niet te veel bij ophouden. Uh, dus laten we maar heel snel het uh, nieuws even doornemen. Want uh, ik zag uh, iets uh, van jou, wat jou opgevallen is. Nederland demonstratieland, dat is één. Uh, ja. Er is een, uh, een explosief boek van Meghan. Dat is uh, de, de dame uh, die getrouwd is met Prins Harry. En uh, dat laatste, dat vind ik ook wel leuk. TikTokers die Trump te kakken hebben gezet. Nou, laten we beginnen ja. bij dat explosieve boek van Meghan maar. Want dat, uh, dat heb je heel zeer eerste genoemd. Vind je dat interessant? Nou. Dit, is een, dit is natuurlijk een geweldige schrijfster voor, uh, die, die meerdere stukken heeft geschreven, of meerdere boeken heeft geschreven moet ik zeggen, yep. voor het Britsche Koningshuis. En die waren allemaal om te smullen. Hmm. En die vrouw is 70. Die heet Lady Colin Campbell. En die komt uh, aan zijn donderdag met haar werk Megan Harry The Real Story. Nou, dat weet je het wel, hè? Oké, okay, oké. Okay. <laughs> en wat ze daarin beweert, want ze heeft al eerder boeken geschreven over Prinses Diana. Hmm. Hè? En dat was het boek Prinses Diana Privé. En was, dat ja, er stonden heel veel bijzondere dingen in, dingen om te smullen ook. En dit boek, daar, daar kijkt iedereen rijk als naar uit in Engeland. Hmm. En, en wat, wat, wat er onder andere beschreven staat, is dat zij verwacht dat uh, uh, Harry en Meghan binnen vijf jaar uit elkaar gaan. Dus binnen vijf jaar. Ja. In ieder van vijf jaar om te genieten van elkaar. Dus, uh, hè? Ja. Ik bedoel, ja. Je weet dat in de liefde kan het zomaar over zijn, hè? Hmm. Maar ja, weet je, aan de andere kant is er ook zoveel te doen geweest om die twee. Mm. Eh, en, en, en zelfs het George Clooney, die, die, die heeft een wans gebroken voor ze. En gezegd van, je moet de mede met Rusland, laten... want anders gaat ze dezelfde kant op als Lady Diana. En dat willen we natuurlijk niet hebben, weet je wel. Ja, nee. dus, kijk, je moet zo zien ook, dat is één ding... en dat is in Nederland gelukkig vele, vele malen minder. Mm -hmm. eh, ik heb heel veel te zeggen over... en heel veel kritiek op de Nederlandse media op het ogenblik. Ja. Maar dat heeft een andere reden. Maar één van die dingen... Wat de Engelse media doet, de Engelse pers. Hm. die is verschrikkelijk. om mensen onderuit te halen. om nare dingen te schrijven over ze. beledigende dingen, uh, smerige dingen, noem maar op. Dat is echt. de, de, de, de Britse media is wat dat betreft echt afschuwelijk. Ja. Ze, ze kunnen je maken en ze kunnen je breken. Ja. Dat is hier in Nederland gelukkig een stuk minder. Maar het boek van Lady Campbell, wat hebben we het over? Ja. Komt kom dus uit van de donderdag Nee, Kijk, ik, ik ga het lezen, weet ik zeker. Oké, okay, oké. Okay. Um, dan het, het, het tweede verhaal. We hebben gisteren weer iets kunnen zien. Want je hebt het over die Nederlandse media. En ik krijg ook weer beelden uh, te zien uh, via de sociale media. Dat er een aantal dingen zijn. Ja, vreemd, daar is uh, Nederland uh, heel erg goed in. Tenminste, de Nederlandse media heb ik een beetje soms wel eens het idee. En uh, dat gaat over dat uh, demonstreren op het Malieveld. Neem ik aan. Nou ja, kijk, waar het voornamelijk om gaat... Is, is toch weer, ja, ik wil het toch weer even zeggen... toch weer een staaltje van... van, van, van bizarre, bizarre schrijfkunst... van de telegraaf. Van mm -hmm. Opperkunst. Want uh, er staat nu een stuk... en dat uh, links gaat de straat op... rechts pro protesteert een stem ook. Nederland demonstratieland staat er dan. Ja. Dus het is eigenlijk een beetje een artikel... waarop zegt van... er hoeft maar iets te gebeuren of we gaan de straat op. Mm -hmm. nee? mm -hmm. Nou ja, me Er is ook wel wat om, uh, voor... Op de straat op te gaan, ja. Vind je ja. Nou ja, sowieso uh, het, het verhaal uh, rondom uh, George Floyd. Om daar, uh, nou, daar uh, iets was... op de, de agenda te krijgen. Nou, Het was niet zozeer het, het verhaal van George Floyd, want dat was natuurlijk ook een beetje een ver van de bedshow. Ja. Maar het gaat er soms om. Weet je, er is ooit een tv-programma geweest. Dat heet, uh, uh, het was volgens mij National Geographic. Ja. En het heet Seconds from Disaster. Ja. Daarin werden grote rampen werden, uh, geanalyseerd en in kaart gebracht. Hm. En een grote ramp vond altijd plaats... door een opeenstapeling... van kleinere rampjes... die toevallig. net op dat moment plaatsvonden. Uh -huh. We hadden in Nederland... Hadden we George het was eigenlijk een beetje ver... van het show, Maar... we zitten nog steeds... in die Zwarte Pieter discussie... Ja. Waar, nooit, waar nooit echt... duidelijkheid in is gecreëerd. Weet je? Uh, nee, nee. Dus al die frustraties... die kwamen in Nederland... gewoon naar, naar buiten. En dan heb je natuurlijk ook nog... hoe je het ook bent of keert, de frustratie van... De coronamaatregelen, ja. die, die zorgen ervoor, zonder dat bijvoorbeeld de mensen die in de straat op gaan voor uh, Black Lives Matter, die zorgen er toch voor een soort inwendige frustratie die je niet helemaal thuis kan brengen. Als mensen anderhalve meter worden opgedwongen, dan kun je je voorstellen dat je wat minder letter in je vel gaat zitten. Ja. Dus dan ja. krijgen dus, er komen allerlei frustraties naar boven. Ja. En je ziet ook een enorme verdeeldheid in klanten op het ogenblik. Ja. Ja. Dus in dat stuk staat Nederland demonstratieland, en dan lees ik het, Jaap. En wat staat er dan in? Daar staat erin dat over die gele, die gele hesjes, hè? Mm. en staat er staat erin dat wij minder snel de straat op gaan dan de Fransen. En dan zit denk ik wel eens op: we zijn een demonstratieland, maar we gaan minder snel de straat op dan de Fransen. Dus snap je een beetje? Ja. Dit is voor sensatie. Ja, sensatie. Sensatie zoeken en uh, erover schrijven. Dat is uh, wat jij eigenlijk de telegraaf een beetje verwijt. Een beetje lekker flink weer aandikken, uh, de aan hele zooi. aandikken aan en, en, en koppen bedenken en, en, en angst zaaien. Weet ja. je? Want ik bedoel, dit is ook verdeeldheid zaaien. Ja. Eigenlijk. ja. Weet je? We ja. zijn een demonstratieland. We zijn helemaal niet zo'n demonstratieland. Nee. We gaan alleen de straat op als het echt. Uh, uh, uh, echt een echt, uh, uh, behoorlijke oorzaak heeft. Ja. Ik vind, ik, vind, ik vind eerlijk gezegd, de coronamaatregelen vind ik dus... Wat ik bedoel, dat, dat, dat raakt ons allemaal, hè? Ja. Ah, ja. Ja, ja, ja, Ik, ik ben het ook met je eens. Ik bedoel, het is, het, is het niet jou, dan is het wel misschien, hè, laten we zeggen, of, of iemand anders. De moeder, de vader, hè, die in een verzorginghuis zitten waar je dan niet bij mag komen... en dat je achter een hek ja, moet gaan staan, of wat dan ook. Maar dat zijn toch gruwelverhalen? Tuurlijk, dat, tuurlijk. Dat, dus, dat, dat, dat, dat kan ik niet voor... Kijk, en dan, ik mis gewoon... ...de empathie bij, bij, bij de media... ...ik mis de empathie... Nou, dat bij de laatste... ...dat, dat, dat is zo'n heel mooi punt... ...want ik zag vanmorgen ook... ...de Kromme heeft zich even gemengd in het hele verhaal... ...die, die had een sneer uitgedeeld... ...richting alle talkshow-hosts... ...die er maar zijn. Of ze nou bij op één zitten... ...of uh, hij heet Bo van uh, ...om maar even hun naam te noemen... ...maar ik zit me er kapot... Pot aan te ergeren. En die kromme heeft wat mij betreft helemaal gelijk. Er wordt gewoon totaal niet geluisterd. Het is alleen maar puntjes scoren. Dit, dat, nou, dat, dat sluit helemaal aan op wat, wat jij nu net uh, zegt. Is dat, is dat, is dat Van Hanigem? Van Hanigem. Ga maar kijken. Wat een, to wat een topper. Je mag ik lezen, die ga lezen. <laughs> ja, dat lijkt me duidelijk. Uh, goed, de laatste. Want we hebben er nog uh, één uh, te verhaapstuk. Uh, TikTok is uh, leuk uh, bezig geweest. Uh, Donald Trump is een beetje te kakken gezet. Nou ja, luister, hoeven niet zo snel te gaan, hè? Laat, die, laat die van Colin maar even lekker op de terras zitten. <laughs> bij, uh, bij, uh... Ja, nee, ik, ik, ik wil jou niet, uh, nee, ik wil niet uh, op me geweten hebben dat hij niks meer ja, tegen maar, je zegt. Eén dingetje over die kromme, wat hij schrijft, ik, ik heb het nog niet gelezen, maar hij is dan helemaal gelijk, want ik heb afgelopen vrijdag, heb ik me doodgeergerd aan boven Erving Die man, die dus zo kijkt, zo neer op zijn gasten, mm -hmm. zo parinerend. zo jongens, Weet je wel, echt, ik word echt misselijk van Nou oké, okay, laten we gaan naar Trump. Ja, ja, ja, ja, goed, goed, goed. Maar goed, we hebben het over Trump. Daar word ik ook misselijk van. <laughs> ja, maar, goed. maar wat ik zo mooi vind, ja, ja? is dat die weekend, die uh, schiet onze kleine meid bij. Oh, sorry, je mag niet zeggen, oh god, als we ook niet dat, dat dit bij haar komt, een kleine meid zegt. Mm het -hmm. dus is natuurlijk dus 12, een hele grote meid natuurlijk. Ja. En die zit er, die hele weekend is ze met je mobieltje bezig om TikTok filmpjes te maken. En dan moet ik beoordelen of ze goed zijn. Het is bizar, geweldig. Ja. Maar die tiktokkers, dat is een waanzinnige groepering. Want eh, in de jaren 60 werd het uh, protest werd, werd door de muzikanten aangezwengeld. Mm -hmm. eh? mm -hmm. Nu hoor je bijna helemaal geen muzikaal protest. Nou, nee. We hebben die tiktokkers gedaan. We hebben die tiktokkers gedaan, <laughs> en, die TikTokers ja. ja. Het, helemaal geweldig. Die hebben namelijk massaal, hebben ze afgesproken met elkaar, mm -hmm. een groepering van tiktokkers. Ook met de, de, de, de, de, de, de, de, de k-popgroeps in Korea. Mm -hmm. Wat hebben ze gedaan? Je kan, uh, uh, Trump had hield een rally in Tulsa in Amerika. En je kan voor die rally's, kan je dus gratis kan je een kaartje reserveren. Ja? ja? Wat hebben die tiktokers gedaan? Die hebben massaal kaartjes gereserveerd. Mm -hmm. En op het moment Supreme, op de dag zelf, hebben ze de kaartjes gecanceld. Dus, het, <lacht> dus was, de opkomst was niet heel voor Trump. <lacht> ah. <lacht> nou ja, dat vind ik dus. Dat... Ze hadden allemaal TikTok-filmpjes erover gemaakt. Ja. En Op de dag dat, het, dat die rally in Tulsa plaatsvond, hebben ze al die, uh, die TikTok-filmpjes gedeleteerd. <lacht> dus ze konden ook niet meer herleiden wie nou de, wie nou de, schuldige de oorzaak was. Ik vind, dat, ik vind dat geniaal. Ja, dat zijn briljante dingen denk ik. Maar goed, die, die, Trump zal denk ik nog wel een hele kluif gaan krijgen om herkozen te worden als ik het zo, uh, zo inschat. Ja, je weet het niet, maar moet je, ik heel leuk zeggen, en dat is het laatste wat ik zeg vandaag in de uitzending. Mm. Ik vind die Joe Biden, vind ik ook... Ik bedoel, het is, het is kiezen tussen twee slecht, hoor. Ja, ja, ben ik, ben ik met je eens. Ik vind dat, ik vind, dat ik, ik vind die man, die man die, die komt zo broos op over. me over. gelijk lijkt wel of hij uit elkaar valt. <laughs> En een mooie president van Amerika. Ja, gewoon, ja. Zo, laat ik zeggen. Een beetje stress. Nou ja, het risico, het risico bestaat als hij dus een goede running mate heeft die de vicepresident wordt. Dat moet er dan een van 40, 45 zijn of wat dan ook. Want dan, dan denk ja. ik, ja, wil je het nog een beetje uitzien in dat, in dat opzicht. Ja, en bijvoorbeeld en een mooie vrouw zou ook. Uh, dat zou ook nog wel kunnen. Maar goed. Een, een, een, vieze, een vieze mooie vrouw. <laughs> Goed, uh, Mick. Uh, ik, ja. ik, ik, ik vond het uh, weer even dapper dat je uh, er even wilde zijn. Uh, we hadden het over René van Kolm en over de tv. Nou, uh, er zit een knop op je tv, hè? zeg ik dan altijd maar uh, in dat opzicht. Ja. <laughs> Hier is die Doe Maar met Doris oh, D. Ja, doe maar het lang vervlogen tijden, maar het is wel actueel. En het is ook in de samenstelling geweest zoals ze nu nog optreden. Namelijk met hennie vrienden Ernst Jans, Jan Hendricks en René van Kolm. Inderdaad, die, die, uh, dat, uh, dat is het hele spul wat, uh, wat op dit moment uh, nog steeds eigenlijk... Uh, als er geen C-maatregelen zijn, gewoon door het hele land heen uh, trekt. Meer Nederlands werk, uh, Willemijn de Boer, met uh, doorgaan.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 Dus me blijf hier, nog even hier Nog even alles, we blijven wakker Een van de muzikanten die geldt als een soort voorbeeld voor Linda Kreuzen uit Rotterdam. Visual Eyes was een van de nummers. Die heeft ze hier ook nog eens een keer gespeeld bij ons in Alternative FM op donderdagavond. Dus wat dat betreft is Linda Kreuzen ons niet vreemd binnen ZFM's antwoord. Daarvoor Willemijn de Boer, die is ook hier geweest... Dat geldt niet voor deze dame... die uh, nog uh, in, tijdens het Pinksterweekend Weekend... voor een aantal mensen mocht spelen... 30 stuks Lucky 30 Festival. Hanneke Laura met Noo. To the stars and night sky... Say the moon, let's make this up. Where they should find love... Up. Just lighten up Now we are strong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 daar stond zij, Hanneke Laura. Ze komt, uh, ze, ze, ze komt niet uit Den Haag. Want ze komt ergens anders vandaan. Maar ze vond het er wel. En uh, ze was dus een van de mensen die het Lucky 30 Festival mocht. Uh, ja, mocht. Uh, Opleuken is, vind ik een beetje het verkeerde woord. Nee, uh, gewoon uh, kleur geven aan dat uh, aan uh, festival. Ge gebeurde in het Zuiderpark, uh, Theater uh, in de Buitenlucht. En dat was eigenlijk een van de eerste festivals... die na uh, de versoepeling van de maatregelen van het C-woord... Uh, mochten plaatsvinden van de Nederlandse overheid. Nou goed, dus dat was toen. Maar goed, uh, we, hebben, we zitten nu in het nu... Uh, en we sluiten ook uh, dit uh, programma weer af. Want het uh, is inmiddels alweer vijf uur twaalf. En dan weten de mensen het alweer. Dat, uh, dat ik dan uh, toch weer eventjes terug ga naar de vastigheid. Want dat is eigenlijk een beetje uh, geboren. Ten tijde dat we dit uh, programma hebben opgetuigd. In, uh, in de tijd uh, dat uh, dat het enige programma was wat nog uitgezonden mocht worden. Uh, met uh, de maatregelen die we hebben. En dat is uh, Howard Jones. Uh, het maken van misschien wel het optimisme en noem maar op. Want ook hier zit aan deze crisis een staart aan. Hoe lang dat uh, nog gaat duren, daarvoor moeten wij nog even uh, de nodige geduld uh, in acht nemen. Maar tot die tijd kan het alleen maar beter worden. En daar gaat het uh, nummer van Howard Jones ook over. En ik zeg tot morgen. Dag. from the